Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Gert Kuk met het NOS Journaal. PVV-kamerleden komen niet meer in perscentrum perscentrum Nieuwspoort. Ze hebben dat besloten naar aanleiding van de affaire Brinkman. Het PVV-kamerlid bood vorige week zijn excuses aan... nadat hij zich tegenover de medewerker van Nieuwspoort had misdragen... Brinkman erkende dat hij dronken was en dat hij een drankprobleem heeft. PVV-leider Wilders noemde Nieuwspoort vandaag... verschrikkelijke sociëteit met verschrikkelijke journalisten... die niet de vrienden van de PVV zijn. Volgens hem kan Brinkman gewoon blijven functioneren als Kamerlid. De vakcentrales geven vanmiddag een persconferentie... over het SER-overleg over de AOW-leeftijd. De vakbeweging wil duidelijk maken welke mogelijkheden zij nog ziet... in het overleg met de werkgevers om voor donderdag met een alternatief te komen... voor verhoging van de AOW-leeftijd... Mogelijk reageren de vakcentrales op het laatste voorstel van de werkgevers. Die kwamen vanochtend met het plan om de AOW-leeftijd over 15 jaar in één keer te verhogen van 65 naar 67. In het weekeinde lekt een plan uit van de SER-Kroonleden. Daarin wordt elk jaar de pensioenleeftijd een maand verhoogd. Dialecten uit alle delen van Nederland zijn vanaf nu te horen op de website van het Meertens Instituut, dat de Nederlandse taal bestudeert. Ook het Nederlands dat over de grens wordt gesproken is te horen in geluidsfragmenten op de site. In de fragmenten zijn authentieke gesprekken tussen dialectsprekers te horen... verzameld van 1950 tot in de jaren 80. Minister van der Laan van Wonen en Wijken en Integratie... stelt een externe toezichthouder aan bij woningcoöperatie Cervatius in Maastricht. Dat is volgens hem nodig omdat de coöperatie in grote financiële problemen verkeert. Vorige week het bekend dat de bouw door Servaties van een studentencampus... 35 miljoen euro duurder uitvalt dan oorspronkelijk was geraamd. De minister omschrijft de situatie als ernstig omdat de coöperatie de tegenvaller niet uit eigen middelen kan betalen. Het weer, vooral in het noordoosten wat lichte regen, in het zuidwesten ook af en toe zon, 16 tot 19 graden is het. Dit was het.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 you no. 206.9. ZFM, Zfm. Mijn.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 Het hart en verwacht Ze verschuilt voor de werkelijkheid Wat is jouw